...van drie uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Belgische oud-premier Guy Verhofstadt heeft zich officieel kandidaat gesteld... ...voor het voorzitterschap van het Europees Parlement. In een video zegt Verhofstadt dat hij in die functie onder meer als bruggenbouwer zal fungeren. Vorige maand maakte de huidige voorzitter van het Europees Parlement, Martin Schulz, bekend dat hij stopt. Schulz gaat de nationale politiek van Duitsland in voor zijn partij, de SPD. De tv-serie De Maatschap over een advocatenfamilie die sterk lijkt op de familie Moscovits mag van de rechter worden uitgezonden. Oud-advocaat Robert Moscovits heeft een rechtszaak om de serie tegen te houden verloren. Volgens hem is de serie gebaseerd op zijn autobiografie en is er sprake van plagiaat, maar de rechter is het daar niet mee eens. De vierdelige serie van de VPRO begint eind deze maand op NPO 2. In de Schotse Hooglanden is een lichaam gevonden. Het gaat waarschijnlijk om de Nederlandse wandelaar... die al meer dan een week wordt vermist. Het lichaam moet nog worden geïdentificeerd... maar het gaat om een man van in de 50. De politie schrijft op Facebook dat de man plotseling is overleden... en dat er geen verdachte omstandigheden zijn. De Turkse politie heeft 18 verdachten opgepakt... voor de bomaanslag gisteren in de stad Izmir. Bij de explosie voor de rechtbank kwamen een agent en een medewerker om het leven... Volgens de Turkse minister van Justitie zit de Koerdische terreurorganisatie PKK achter de aanslag. De FNV heeft de rechtszaak tegen de FIFA over slechte arbeidsomstandigheden in Qatar verloren. De vakbond was in Zwitserland naar de rechter gestapt... omdat bij de bouw van voetbalstadions voor het WK de mensenrechten geschonden zouden worden. Volgens de FIFA heeft de rechter bepaald dat de voetbalbond de situatie in Qatar goed controleert. Het weer, eerst nog zon, later steeds meer bewolking. Vanaf vanavond laat gladheid door sneeuw en ijzel. Morgenmiddag gaat de ijzel over in regen. Zondag gaat het overal dooien. Het is dan bewolkt, maar wel droog. Dit was het NOS Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 net is begonnen. Draag bij aan een bewijs waarvan jij en ik wekelijks getuigen zijn. De Europese eeuw. Iedere vrijdagmiddag tussen drie en vijf. De grootste hit van Europa. Met Maurice Mulder. Dames en heren, jongens en meisjes. Kerstmis is voorbij. Vleur die kerstboom uit het raam! Goedemiddag. Goedemiddag, luisteraars. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Euro Breakdown. 27ste jaargang aflevering 1 van 6 januari 2017. En we staan weer gelukkig in een warme studio hier op de Tolweg. Oh, wat ben ik daar blij mee zeg. Jeukje, wat had ik het koud afgelopen weken. Maar goed, dat hoort erbij. Hey, deze week gaan we weer de top 40 van Europa met jou uh, doornemen. De top 40 van de eerste week van uh, 2017. Ik zal vast nog wel een paar keer 2016 gaan zeggen, dat weet ik zeker. Deze week hebben we 9 stijgers in de lijst zitten: 15 zittenblijvers, 14 dalers en uh, 2 nieuwe binnenkomers. Binnenkomers vinden we op plaatsen uh, 30 en uh, 25. En daarmee moeten uh, DJ Snake met uh, Let Me Love You en Katy Perry met Rise uh, de lijst verlaten. Snelste deze week is in handen van Stevie Wonder samen met Ariane Grande met Peet 9 plaatsen gestegen. Snelste daler in handen van Britney Spears met Maymeet, 10 plaatsen gedaald. Maar ook Toyamo met Drop Dead Low, ook 10 plaatsen gedaald deze week. En ik hoef het uh, dit keer uh, niet alleen te doen, want tegenover me zit weer uh, Sander, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is ie? Ja, goed. Heb je het lekker warm? Ik heb het heerlijk warm vergeleken <lacht> met vorige week. Ja, echt hè? Jeetje wat was het koud vorige week. Oh... Voor degenen die het hebben gemist, vorige week, de laatste vrijdag van 2016... hebben we vijf uur lang vanaf de ijsbaan in Zandvoort de Eurohit gepresenteerd. De top 100 van afgelopen jaar. En uh, dat was een leuke nummer 1, hè? Ja, het was een heerlijke nummer 1. Ja, vind ik wel. terechte uh, winnaar. Ja. Weet je nog wie het was? Ja, ik weet nog wel wie het was. Uh. Hey, Oké, okay, dan is het goed. Hey, en die week daarvoor zaten we met de laatste uitzending van de top 40... Uh, ook vanaf de ijsbaan. Toen het een stukje minder koud, maar nog steeds uh, ijskoud. Nou, gelukkig lekker vanuit uh, de studio. Hé, hey, wat uh, denk je van, uh, wat gaan we vandaag allemaal doen? Nou, ik ga het je verklappen. Zo min mogelijk en zo veel mogelijk muziek zoals in de top 40 uh, goed uh, bedoeld is. Natuurlijk uh, ga ik wat informatie over de artiesten aan je vertellen... en daar uh, zal Sander mij mee, uh, mee helpen. En uh, we zetten alle 40 hetste hits van uh, Europa weer op een rijtje... Ik ga niet zeggen van uh, we gaan naar de top 3 toe. Eerst naar de top 3 van vorige week zoals ik iedere week doe. Want uh, ja, vorige week hadden we de eurohit natuurlijk. En die week daarvoor hadden we wel een uh, uh, um, top 40 gewoon. En toen zag de top 3 er als volgt uit. Op 3 uh, stond toen uh, Clean Bandon met Rockabye. Op 2 Passenger met Anywhere. En op nummer 1 stond uh, Robbie Williams met uh, Love My Life. Nou, als je wil weten hoe de top 3 er uh, deze week uitziet uh, van Europa, blijf dan lekker luisteren. Rond de klok van uh, kwart voor vijf uh, zal die uh, voorbij gaan komen. Maar eerst gaan we lekker luisteren naar uh, veel muziek. En dat doen we met een van de snelste dalers uh, van uh, deze week, is ook meteen de hekken sluiten. Van plaats 30 naar plaats 40 gegaan is dit JO met Drop Dead Lam. 27 weken lang in de lijst. En de hoogste notering was nummer 1. ...van uh, dit uh, nieuwe jaar. Toyamo met uh, Drop Dead Loan. De nummer 39 heeft even overgeslagen. En dit is de nummer uh, 38. Selena Gomez met de uh, With Kindness. Plaat die nu alweer uh, 26 weken lang uh, in de lijst staat. En daarmee de op uh, drie na langste plaat in de lijst. De langste plaat in de lijst staat er uh, 31 weken in. Wij gaan snel door met de nummer 37 van deze week. de Euro Breakdown. En dat is I waited, Calvin Harris. you. I feel so far you are the one thing in my way. You the one thing in my way. You are the one thing in my way.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 Tell you all, babe By the way I see you staring Across the room, babe No shame on the game, just talk The shit beyond this Yeah, You know what you gotta do tonight I do tonight I just want you to Make me move Like it ain't a choice For you, like you got a job To do, just want you to Raise my roof Something sensational Sensational Get back to my room, ignite in the heat of the moment and let those sparks fuse, blowing up to the ceiling, we're burning bright.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 Out in Vegas or a little bar It's really not a difference if it's near or far Listen, here we are, I need you I've always wanted what was off limits Staring at you till I'm caught in this Back and forth like this was all tennis I'm all jealous, you came with someone But we can tell that there's changes coming See, I can tell that you're a dangerous woman That means you're speaking my language, come on Now follow me, let's go Like Penelope and Blow Well aware that's stealing you, it's a felony, yeah I know That's why they keep on telling me to let go Yeah But I need you and I can take you all the way and I'm able to give you something sensational, so let's go. Yeah. Said I need you and I can take you all the way and I'm able to follow me and I can make you move. Yeah. So glad that I studio kan you can sit here. Oh, what lekker nice is this? Oh, there's is really echt wel to meet you. Kacheltje, lekker aan. Jasje uit, geen uh, extra kachel bij mijn voeten. Geen schreeuwende kotels op de ijsbaan. Het <laughs> enige wat ik mis is mijn blue wine. Maar ja, weet je, ja, daar kan ik niks aan doen. British Spears was dit met uh, G Easy, met uh, Make Me de nummer uh, 35 uh, van uh, deze week. En uh, samen met uh, Toejamo de snelste dalers van uh, deze week. En daarvoor Kelvin Harris met uh, My Way. Hé, hey, ik heb nog helemaal niet uh, tegen jullie gezegd... ...thuis uh, de beste wensen en een uh, gelukkig nieuwjaar. Ja, dat ben je helemaal vergeten. Hè? Ja, echt, hè? Nou ja, maakt niet uit. Bij deze dan, gelukkig nieuwjaar. Ja, hetzelfde, hè, Mariet? Ja, dank je. Moet je wel dankjewel uh, terugzeggen, ja, uh, luisteraars? Dankjewel. Dank Hé, nee, de luisteraars. Ja, die moeten wel dankjewel zeggen. Nou, nou, bij deze nu allemaal voor de radio gaan zitten... ...en zeg even dankjewel, kan jullie horen op drie, hè? Eén, twee, drie... Ja, ik hoorde er twee. Ja, ik ook. Gire <laughs> Piri hoorde ik dankjewel zeggen. En uh, uh, die andere stemmen ken ik niet. Ah ja, maakt helemaal niet uit. Uh, heb je nog goede voornemens voor die guys, van? Nou, ik zeg al uh, een paar jaar van uh, ik ga stoppen met roken. Ja. Maar ik denk uh, dat het uh, niet gaat lukken dit jaar. Waarom niet? Nee, ik rook te vast. Oh. Ik heb een hele erge echo in mijn stem, hoor ik. Ja, ik zit ook al wat uh, te draaien en te doen. Uh, ik weet niet hoe dat komt. Zijn je koptelefoon zo achterlijk hard, of niet? En als ik hem nu zacht is, hè? Ja, dan kan ik uh, de microfoon wat harder zetten. Ja. Nou, dan ging het een beetje rondzingen. Nou, nou. Nou, dit is beter inderdaad. Ja. Lijkt net zoveel thuis als zitten hier eerste uur alles inregelen. Ja. <laughs> maar uh, je gaat stoppen met roken? Maar ja. je gaat stoppen met stoppen met roken? Ja, ik ga stoppen met stoppen met roken. Oh, oké. Okay. Nee, duidelijk. En uh, natuurlijk uh, mijn diploma halen hè? Ja. Ja. Voor? Oh, je beveiliger. Ja, voor de beveiliging. nee Ik hoop het voor je. Uh, goed oefenen. Ja, goed oefenen. Druk uh, al thuis bezig met uh, de theorie en uh, de praktijk. Ah, uh, oefeningen. Dus, nee uh, Ik heb ook een uh, goed voornemen. Ik heb er eentje. Oh, geen goede voornemens. Kijk. Weet je, ieder jaar doe je goede voornemens en ik vind dat altijd zo uh, leuk. Uh, iedereen houdt zich er uh, welgeteld... Uh, um, Niet aan. Twee weken of zo aan. Ja. Ja, en, en daarna lukt het gewoon niet meer. Nee. Ik heb een uh, mooie afbeelding uh, gekregen van mijn uh, liefdallige zwager. Oh. Ik ga hem er even bij pakken. Het is best wel grappig om uh, een paar dingen erop uh, voor te lezen. Even uh, erbij halen hoor. Even kijken. Voornemens voor 2015. Die is doorgestreept. 2016. Die is doorgestreept. Staat er onder 2017. Uh, er staat eerst uh, 10. Die is doorgestreept. Er staat er 5. Die is doorgestreept. Er staat er een tweetje. En daarachter staat kilo afvallen. Nou, eerst uh, stond er uh, voor 2015 uh, geen alcohol meer. Toen is er bijgezet uh, in 2016 na 6 uur. En toen in 2017 is geen doorgestreept en toen is er uh, minder van gemaakt. <laughs> nou ja, uh, uh, vaker bij vrienden op bezoek gaan. Nou, dat was 2015. In 2016 is er uh, bij tussen haakjes gezet. En uh, op bezoek gaan uh, doorgestreept en uh, bellen van gemaakt. En in 2017 is uh, bellen weer doorgestreept en is er appen van gemaakt. Kijk... Uh, drie, keer per, uh, drie keer joggen per week. Dus in 2016 veranderd naar uh, twee keer joggen per week. En in 2017 naar uh, één keer joggen per maand. Hey, die klinkt mij heel bekend in de oren. Ja, hè? Ja. Dat zijn de meeste denk die, ik wel. Deze kunnen we wel een beetje koppelen aan mijn zwager. Ja, dat denk ik wel, ja. <laughs> ja. Patrick, die is er ook niet zo van. Hey, uh, de 2015, uh, iedere week meehelpen in het huishouden. Nou, dat is door veranderd in 2016 naar iedere maand meehelpen in het huishouden... en in 2017 soms meehelpen in het huishouden. Kijk. Iedere maand een bloemetje kopen voor Tanja. Dat is veranderd in 2016 naar soms een bloemetje kopen voor Tanja. En in 2017, als ze jarig is, een bloemetje kopen voor Tanja. Waarop mijn liefdallige zus heel leuk zei, uh, wie is Tanja? <laughs> We kennen helemaal geen Tanja uit de familie. Dus ja, weet je, dat is denk ik niet zijn lijstje. Denk het ook niet. Nee, maar hij is wel ontiegelijk goed. Hij is mocht wel je... heel goed. Hey, mocht jij nou uh, goede voornemens hebben, hou je er dan eens een keer aan. Mij lukt het niet. Daarvoor heb ik één uh, goed voornemen genomen. Ik uh, heb geen uh, goede voornemens. Goed door met uh, muziek. Uh, dat gaan we doen met uh, nummer uh, 34 van uh, deze week. En die is in handen van uh, Zayn Malikke samen met uh, Taylor Swift met I Don't Want To Live Forever. De Euro Breakdown. For us hoping you come It's just a cruel existence like it's no point hoping at all Baby baby I feel crazy up all night all night and every day Give me something But you say nothing What is happening? Altyazı M.K. De 20ste plaats, Hardwell met uh, jay Sean, Thinking about you. Hardwell beginnen allemaal als uh, Thijs van de Corporate, zeg ik dat goed? <laughs> Thijs, heet ook, ja, heet ook, Thijs van de Corporate, heet het toch? Thijs van de Corporate? Robert van de Corporate, Hoe noemen we bij Thijs van de Corporate. Robert van de Corbett, 1988 geboren. 2015 is zijn samenwerking met het duo We Wee, W&W en Fatman's Group... op Don't Stop The Man, zijn eerste wapenfeit. En later in januari verschijnt dan zijn allereerste studioalbum... United We Are, dat vergezeld wordt van een wereldtoeneem. Nou, van het album wordt ECHO samen met Jonathan Mendelssohn en Sally met Harrison. Ook als track heel erg uh, populair. Na een samenwerking met de Efteling maakte hij de Hema-muziek voor de nieuwste attractie. De Baron 1898. Daarna volgen de samenwerking elkaar in rap tempo met tracks als Follow Me en Birds Fly en After The Hook en Mad World. Nou gaan ze maar door. Nou, Mad World, die laatste die samenwerking is zeer goed bevallen. Want ook in 2016 weten de twee elkaar te vinden op Run Wild. Ja, in augustus 2016 verschijnt zijn track met uh, Crack David, No, no Holding Back. En twee maanden later krijgt Hart wel zijn eigen wasse beeld bij uh, Madame Tussauds in Amsterdam. En ook verschijnt uh, in oktober uh, van vorig jaar de track Thinking About You samen met uh, Jay Sean. En die is deze week pas uh, in Europa goed opgepakt en uh, goed voor een dertigste plaats. Nieuw binnengekomen dus deze week. Wij gaan door uh, met uh, nummer 28. Die is in handen van uh, eentje die er al uh, best wel lang in zat. 20 weken om precies te zijn. En heeft ik het over Major Laser samen met Justin fucking Bieber en me. Met Cold Water. Iedereen gets high sometimes you know. Wat kunnen we doen als we voelen? I'm oh. Top 40, deze eerste singer-songwriter Kevin James. Met het prachtige nummer uh, Nervous. Oftewel de Oeh Oeh Oeh Song. De in de Mark McCabe uh, remix. Uh, deze eerste uh, singer-songwriter levert uh, met uh, Live at Wieland een verrassend album af. Daarop staat het nummer The Book of Love, origineel van The Magnetic Field. En dat wordt uh, eind januari 2014, uh, 2015 sorry, ik uh, lieg tegen sorry, uh, zijn uh, eerste hit in de top 40. Nou, de zanger die op uh, de verschillende podia stond met uh, Codeline en James Blunt tekende in januari van 2015 een platencontract bij Capitol Records. En is hij, in een, is hij een van de verrassingen op het Eurosonic Noorderslag. Nou Met Nervous, uh, de plaat die je net hoorde. In een remix dan wel van de eerste DJ uh, McCabe, is Kevin James terug in de zomer van 2016. Waarom die nu pas in de derde lijst der, uh, lijsten terechtkomt, uh, al sla je me dood. Goed, dat was de nummer 25. De voordeur, de nummer 27. Sigala met uh, easy love en een Major laser. Wij gaan nu luisteren naar de nummer 23 van deze week. Dat is uh, Yellow Claw met Love and War. down op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. You, and the truth will always altijd me Even though it set me free And my tears flow like de the ocean As they floated in the breeze. They were falling in slow motion And they brought me to my knees. Oh, you haunted me, tormented me, haunted my brain. Turn out the light, and now all the remains fills me with doubt, and I'm shouting your name out loud. Why do you wanna put me through the pain? Johnson. De 21ste plaats is uh, in de eerste weken uh, van dit uh, nieuwe jaar. En daarmee zijn we alweer uh, bijna op de helft gekomen van uh, deze lijst der uh, lijsten. En daarvoor uh, gaan we over uh, uh, uh, schakelen naar uh, studio 633. Daar zit hij tegenwoordig. Even kijken of je ergens in de buurt zit. Sander, ben je daar? Ja, dat klinkt ja waar zit je? Je zit dat klinkt wel heel ver weg. Ja, uh, dat ja jeetje. Ja, Studio 633 zit inderdaad weer weg. Nee, je hebt wel een gekke op stoeken. Jij zit gewoon tegenover me. Ga je gang, uh, Sander. 27 weken in de lijst op nummer 40... ...vinden we Tiama met Drop Dead Low. Op nummer 39... ...Duo Lipa met Harder Than Hell. En op nummer 38... ...Selena Gomez met Kill Em With Kindness. Op nummer 37 vinden we Calvin Harris met My Way. En op nummer 36... ...Martin Garrix, Bebba Rexha in The Name Of Love. Op nummer 35... ...Britney Spears... ...featuring G-Eazy met Make Me. En nummer... 34, Zane en Taylor Swift met I don't Live Forever Op nummer 33 Shawn Mendes met Mercy En op nummer 32 The Chainsmokers featuring Poobie Rain met All We Know Op nummer 31 Calvin Harris en Rihanna met This Is What I Came For en nieuw binnengekomen deze week Op nummer 30 is Hardwell featuring Jay Sean met Thinking About You Op 29 Mike Perry featuring Shay Martin met The Ocean En op nummer 28 Major Lazer featuring Justin Bieber en Mo met Cold War Je moet het wel goed zeggen hè Justin fucking Bieber. Sorry. Op nummer 27 Sigala featuring John Newman met And Now Watchers met Give Me Your Love. En op nummer 26 Ariane Grande en Nicky Minaj met Side to Side. Nieuw binnenkomen deze week op 25 Gavin James met Nervous. En op nummer 24 Keiko featuring Julia Michels met Carry Me. Op nummer 23 Yellow Claw featuring Jade Lawrence met Love and War. En op nummer 22 Ellie Golding. Still Falling for You. En we hebben hem net gehoord op nummer 21, al 22 weken in de lijst. Clean Bandit featuring Louisa Johnson met Tears. De, de Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Dankjewel Sander voor het lijstje. Wij gaan door met de nummer 20 van uh, deze week. De plaat die uh, de snelste tijger is Stevie Wonder. Samen with with met Ariane Grande met Faye. She's everybody's type She's a queen of the city But she don't believe the hype She's got her own elevation Holy motivation So I wrote some letters on big side. I got faith In your family I got faith En deze week Stevie Wonder samen met uh, Ariane Grande Met het uh, prachtige singeltje Faith. Weet je wat wel een voordeel is van voor Stevie Wonder? Hij kan tenminste niet zien hoe knap ze is. <laughs> Anders heb je wel die zenuwachtige stem van hem. Maar dat heb je absoluut niet. Prachtige stem van uh, Stevie Wonder op deze plaat. Hey, we gaan eruit het eerst uur met de laatste platen die we uh, nu voor jou draaien. De nummer 19 van uh, deze week... En die is in handen van Pharrell Williams met Running. Straks na het nieuws zijn wij terug met de tweede helft van de lijf. All the kids eating ice cream with their cousins. I was studying no. while no. you no. were no. playing no. the no. dozens. No. No. Don't act like you was there when you wasn't. Running from the man. for you all. color. 5. En in de eten op 106.9. Straks meer. Vier FM. Maar nu eerst het Eind.